Als het regent, zie je de tranen niet. Dat is de strekking van deze van Aphrodite's Child... Rain and Tears uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 13 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxed muziek... en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond bewaar de jeugdherinneringen in het boek... Mam en Pap vertellen over jou. Geert Ritsema over dakloosheid voorbij... Een Jesse van Hattem over de Green Protein Alliance. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.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 Mac and only over you was dat. En daarvoor Eric Clapton, en circus. We gaan aan ons eerste onderwerp vanavond. Bewaar jeugdherinneringen over en van je kind in een uniek en persoonlijk boek. Mam en pap vertellen over jou. Terra Cox praat erover met Elma van Vliet. Welkom, Elma. Dankjewel. Elma, even uh, de introductie in een kader plaatsen. Jij bent te bedenken van de vertellingsboeken, wereldwijd bekend. Wat zijn dat voor boeken? Het zijn uh, cadeauboeken, invulboeken die je aan je vader, je moeder, je opa of je oma geeft. Met de vraag of zij het boek voor je in willen vullen. En uh, het is eigenlijk het enige cadeauboek ter wereld wat je graag terug wil hebben. Ingevuld met de verhalen. Van de mensen die, uh, die het geschreven hebben. En dan heb je eigenlijk het levensverhaal van iemand uit je familie op papier. Dus het is een hele leuke manier om in gesprek te gaan met je vader, je moeder, je opa of je oma. Uh, en het gewoon klein be beetje voor beetje te doen. Ja, dan heb je ook nog kleine geluksmomentjes met hen meegemaakt als schrijvende. Uh, hoe komt het nou dat deze boeken zo'n gigantisch succes zijn? Wereldwijd, ik geloof 22 landen, miljoenen van verkocht. Ja. Waaraan schrijf je dat succes toe? Ik denk dat uh, we in een wereld leven die steeds digitaler gaat, steeds sneller. Uh, en waarin we eigenlijk uh, allemaal steeds meer de behoefte voelen om te weten waar je vandaan komt. En dat krijgen we, iedereen krijgt dat in zijn leven. Hè. Wie ben ik eigenlijk? Waar kom ik vandaan? Uh, maar in deze wereld, alles wordt digitaler, steeds wordt minder tastbaar. Hè. En uh, ik denk dat mijn boeken een antwoord zijn op de vraag. Waar kom ik vandaan? En wie zit er, er direct om me heen? En um, ik ben groot fan van boeken. Ik begrijp dat alles digitaal kan. Maar ik geloof heel erg in de kracht van verhalen vertellen met elkaar. Ik geloof in het geschreven woord. Hè? In, in een handschrift zit emotie. In de keuze van woorden zit emoties. En wat ik zo mooi vind is dat dit niet heel vluchtig is. Maar het kan generaties bij je blijven. En ik denk dat het voor een kind of kleinkind van grote waarde is om te weten waar jouw opa of overgrootopa vandaan komt... en waarom je bepaalde familietrekjes bij je draagt, van wie dat komt... en waarom eigenlijk, hè, want je bent 50% natuurlijk... je bepaalt voor een groot gedeelte wie je wordt... Maar een heleboel antwoorden liggen ook in het verleden van je familie. Ja. En ik denk dat deze boek op een makkelijke en leuke manier, hè, dat is altijd mijn doelstelling, uh, je veel antwoorden geven en interessante stof om over na te denken en door te praten. Maar er is een nieuwe uitgave van uh, Mam en Pap vertellen. Wat ja. is daar nieuw aan? Nou, uh, hij is uh, natuurlijk, als je ziet naar de kleuren... het is jammer dat je dat op de radio niet kan maar, zien. Maar je kan maar... het vast mooi omschrijven. <laughs> hij is heel mooi oranje. Er zitten uh, meer pagina's in. Uh, waarom? Omdat mensen ook meer foto's wilden inplakken. En er is iets meer ruimte voor verhalen... en de vragen zijn gewoon ook een stukje herzien. Ik doe dat met heel veel liefde één keer in de zoveel jaar... omdat ik het ook belangrijk vind dat boeken tijdloos blijven... Uh, en als je kijkt wat, wat is het boek nu, mam en pap vertellen over jou... het is eigenlijk een, een boek waarin je begint te schrijven vanaf de geboorte... tot aan de puberteit van je kind. Ik heb daar een ritueel van gemaakt. Hè? Per jaar vul je nou ja, acht tot tien bladzijden in. Dus het is ook niet dat je er weken voor moet gaan zitten. En mijn ritueel is de avond voordat ze jarig zijn. En dan ga ik zitten met een kop thee... En dan kijk ik naar die vragen en dan plak ik je zo'n een klassefoto in. Hè. Die heb ik allemaal in een map gegooid, dus ik ben ook niet super georganiseerd. En voor mij is het eigenlijk even terugblikken op een jaar samen. Uh, en dan zie je altijd weer, ja, ik dacht dat ik al die momenten zou onthouden. Maar als je dan door je foto's gaat, die ik dan wel afprint voor hun. Uh, ja, dan heb ik zelf eigenlijk een mooie trip down memory lane en denk ach, ze worden zo snel groot. En de Doe ik het boek dicht en volgend jaar doe ik dat weer. Dus... Heb je dat ook als suggestie in je boek geschreven? Want ik vind het wel een fantastische suggestie. Nee, maar ik begrijp dat ik nu wel een, een leuke LinkedIn-column of een instagram column heb. de stoelen versieren, ja. uh, de cadeaus uitstallen ja. en het nieuwe verhaal van het afgelopen jaar. Ja, even terugblikken. Ja, ja en naast herinneringen vind ik ook vooral ja, gebeurtenissen. Is het misschien ook fijn om gevoelens, irritaties, moeilijkheden. Ja. Dat je dat allemaal ook uh, kunt beschrijven, want vrijheid blijft in het boek, hè? Absoluut. Weet je, en dat is met alles wat, hè, met alles wat ik maak. Het, het, ik hoop dat het je helpt uh, om uh, er een mooi boek van te maken. Maar het is en blijft jullie boek. Het is niet mijn boek, het is jullie boek. Dus als je je ergens niet prettig bij voelt, pas je het aan. Ja. En soms is uh, reflecterenderwijs ook goed om iets niet prettigs terug te lezen. Dat je er ook nog eens een keer uh, ja, je ontwikkeling ziet. Ik zeg een cadeau voor elk kind. Uh, Zo'n boek Mam en Pap vertellen eens en een nieuwe uitgave: Mama vertellen is er ook. Dankjewel Elma van Vliet uh, van de vertellingsboeken: de herziene uitgave van Mam en Pap uh, vertellen over jou ligt nu in de boekhandel. Dankjewel. San ja. et Oh oui, le sommet en oubliant, oubliant, souvent dans, souvent, dans ma course contre le, le temps, mes amis, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, accord perdu, j'ai cogé couru, couru, assoiffé, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion. L Abstrait, l'abstrait. En sacrifiant, c'est d'avant. Je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdeurs. Mes amis, c'était tout en partage. Tous mes amours faisaient très bien l'amour. Ah oh oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge Où l'argent s'est dommage Et peut roiner nos jours Pour être fier Fier Je suis fier Fier Entre nous Entre nous Je l'avoue J'ai fait ma vie mais Mes a Mais Je donnerai Ce que j'ai Pas tout à fait Pour retrouver Je l'admets, Mes amis, amis Mes amours, mes emmerdes Mes relations, ah mes relations Sont vraiment haut placé Très haut placé, décoré, très, très décoré Influents, très influents Beudonants, très beudonants Des gens bien, très très bien Ils sont sérieux, trop sérieux Mais près de tout de, J'ai toujours le, le regret Mes amis, mes amours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 Vast aan haar telling van een paar jaar geleden... Katie Mellowa, 9 million bicycles in Beijing. En daarvoor het de van Charles Aznavour. Zometeen geert Ritsema over dakloosheid voorbij. Na David Cassidy, een daydreamer. I remember April, when the sun was in the sky, and love was burning in your eyes. Nothing in the world could bother me. Cause I was living in a world of ecstasy. But now you're gone, I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. But life is much too beautiful to live it all alone. Whoa. Summer's over And I find myself alone With only memories of you I was so in love I couldn't see Cause I was living In a world of make-believe But now you're gone I'm just a daydreamer I'm walking in the rain I'm Chasing after rainbows I may never find again Life is much too beautiful to live it all alone Oh, how much I need someone to call my very own I'm um, just Huh day Dagdromen met David Cassidy, jeugdidool uit de jaren zeventig. Ons volgende onderwerp. Geert Ritsema is lobbyist bij Dakloosheid voorbij. Want wonen is een recht, vindt hij. En hij is bij Herman de Bruin. Hij is stratege, politiek adviseur, lobbyist, woordvoerder en campagneleider. die werkt aan een rechtvaardige en duurzame wereld. Geert, welkom. Klopt dat allemaal? Ik hoop van wel. <lacht> het staat in ieder geval op is, een LinkedIn. Het is nogal wat. Als ik het zo even voorlees. Ja, uh, maar ik ben ook 65 jaar. En ik, ik loop al 40 jaar mee. In. Ja, uh, ja noem het maar. Het, het maatschappelijk debat. Mm -hmm. En daarin heb ik van allerlei verschillende dingen gedaan. Ja. Dus ja, op een gegeven moment heb je dan zo'n zo hele rij. Uh, <lacht> ja, maar, ja, het komt allemaal wel. Want. Rechtvaardig en duurzaam. Dus daar ben je altijd mee bezig geweest, van jongs af aan eigenlijk? Ja, absoluut. Ik, uh, mijn, mijn, mijn vader was heel erg uh, politiek actief en betrokken. Uh, mm -hmm. Hij is een raadslid geweest. Hij was ook burgemeester. Oké. Okay. Uh, dus daar heb ik het eigenlijk al van jongs af aan van met afgekeken. De, met de paplepel ingegoten, met de paplepel zeggen we dan. Ingegoten. Hè? Ja. En hij was ook wel een burgemeester die ja, zeg maar, toch wel het heel belangrijk vond om uh, sociaal. Uh, te opereren om mensen te helpen die in de problemen zitten. Ja, ja. Daar heb ik het van meegekregen. En ik ben dat duurzaam. Ik ben uh, ook jarenlang actief geweest in de milieubeweging. Mm -hmm. en onder andere bij Milieudefensie, bij Greenpeace. Ja. Uh, en ja, nu kom ik toch weer terug bij meer sociale thema's. Want ik, ik vind dat duurzaamheid nog steeds heel belangrijk. Mm -hmm. Maar ik vind dat Nederland op dit moment zodanig sociaal ontwricht is... Ja. Uh, er zoveel sociale problemen zijn dat ik nu dat voorrang geef ja want je bent politiek adviseur geweest of misschien nog wel dat is niet helemaal voor mij nog duidelijk maar dus je kent de politiek ook wel van haven tot gort je hebt natuurlijk altijd mensen die nog veel meer kennis hebben en Ja, oké. Okay. Ik, ik ben, je bent wel ingevoerd. Zeker wel. Ik, ik, tenminste dat denk ik wel. Ik ben wethouder geweest en dan dan zit je heel dicht bij de mensen die de problemen ervaren. Dan weet je echt wel mm -hmm. wat er gebeurt in een gemeente. Ik ik, ik heb ook ik was ook adviseur van uh, van een, een gedeputeerde. Mm -hmm. uh, dus ja, op verschillende manieren ben ik bij de politiek betrokken. Dus als, ik ben zelf politicus geweest. Maar ik, ik, ik gebruik nu die ervaring eigenlijk om noem het maar even de politiek, een beetje te kietelen. Want dat is wel nodig. Ja, want... ja, dat je ze toch elk. Ja, ik zie nu mijn rol meer als... Uh, en dat is dat lobbyist en woordvoerder, en campagneleider... om ja. de politiek gewoon uh, erop te wijzen. Ja, u maakt beloftes. Maar je bent, wel, uh, je bent dus wel lobbyist voor de dakloosheid voorbij. Ja. En dat is een organisatie waar je al die ervaringen goed kan gebruiken, denk ik. Absoluut. Ja. Uh, kijk, Dakloosheid voorbij is, is best een bijzondere organisatie. Omdat we ja, eigenlijk namens een hele grote groep, nou, namens een coalitie spreken. Die ja. coalitie die, die is elke dag bezig om de problemen van dakloze mensen op te lossen. Ja. Dus die hebben heel veel ervaring uit de praktijk. We werken ook heel veel met dakloze mensen zelf. Ik haal een belangrijk deel van mijn... Kennis uh, haal ik bij dakloze mensen zelf van. Ja, niet over mensen praten, maar met mensen. Met mensen. En die mensen gaan ook mee en met, naar gesprekken met, uh, met Kamerleden uh, okay. en staatssecretaris. Ja, dus dat is ook een deel van onze werkwijze. Uh, We willen graag mensen met ervaringskennis volop zetten. Ja, serieus probleem. Dakloosheid natuurlijk. In 2030 moet het volgens de politiek opgelost zijn. Uh, gaat dat lukken? Nou. Ze hebben beloften gedaan. hè? Ze hebben de belofte gedaan. In 2030 is het, uh, moet het opgelost zijn. Dan moet Nederland dakloos vrij zijn. Mm -hmm. Maar er is nog een hele lange weg te gaan. En uh, die belofte, daar ga, ga ik met mijn collega's de politiek aan houden. Ja. En zodat ze dat uh, ja, ook echt gaan uitvoeren. En, en niet alleen zo'n belofte doen, maar daar ook wetten gaan maken. Uh, programma's gaan opzetten. Meer woningen gaan bouwen. En ja. Dus dat is mijn werk om toch een beetje als een luizende pels uh, de politiek scherp te houden ja, op het ja, feit. Je hebt dit beloofd, ga het nou ook doen. Er is nog een hoop werk te doen, maar uh, als het aan Geert Ritsen maar ligt, dan gaat het allemaal lukken. Geef Absoluut. nog even de mogelijkheden van de website om mensen die wat achtergrondinformatie willen hebben. Ja, wij hebben een speciale website voor uh, onze campagnes. Daar kunnen mensen ook uh, petities tekenen. Daar kunnen mensen al van allerlei dingen lezen hoe ze mee kunnen doen met, uh, met acties. Uh, en dat, uh, die website heet alles begint met een thuis.nl. Dank voor het gesprek, Geert Ritsema, en heel veel succes met wat je allemaal doet.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 took their toll life within her Smek je met Angel uit 1989 en daarvoor Wim Zonneveld en het dorp. Zometeen Jesse van Hattem over de Green Protein Alliance. Dat na Curtis Mayfield en suffer. I see you were in love with me. Why didn't I know just which way to go? Now I cannot forget her. Standing here with the fear, and now I must suffer. Oh, everybody knows this woman I loved. What will I become? Loneliness blends with the sun But dear for me, I already see I don't want you away from me If only I wasn't so blind And gave you some kind of sign This might not have been Yes, it's me standing out looking in Throw your heart out the door I guess I won't do it no more Now I got to suffer, the woman I loved. Uh, it seems sometimes in life, you waste a sacrifice. The lack of the love you show, uh, can show run things right on out the door. not have been Yes, it's me standing out looking in Throw your heart out the door I guess I won't do that no more Now I got to suffer the loss of the woman I loved her It seems some time in life you waste the sacrifice I don't know what comes Curtis Mayfield, een suffer. Ons volgende onderwerp. Lid zijn van de Green Protein Alliance, de GPA, betekent dat je strategisch sterker staat... en commercieel de vruchten plukt van meer plantaardig en minder dierlijk. Dat zegt Jesse van Hattem. En Thera Cox wil weten hoe dat zit. Welkom Jesse. Ja, hi. Actueel onderwerp. Uh, maar wat is het nou precies, die Green Protein Alliance? Iets met groen en iets met eiwitten. Maar vertel. Ja, nou, dat klopt. We zijn eigenlijk uh, een kleine vereniging die zich inzet voor de eiwittransitie. Voor alle bedrijven die iets doen in die voedselomgeving. Dus de transitie heeft te maken met het uh, gaan van uh, dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. Ja, en het gaat dus over een verschuiving. Dus het is niet totaal het een weg en het ander volledig. Het gaat over een verschuiving naar een gezonder balans. En eigenlijk dus ook een gezondere mens uiteindelijk. Want we en... kunnen allemaal wel wat pulvruchten gebruiken. Ja, en waar doen we het voor? Behalve dat we pulvruchten kunnen gebruiken, waar doen we ja. dit allemaal voor? Behalve dat pulvruchten lekker zijn, doen we het vooral ook eigenlijk... natuurlijk voor het klimaat en voor onze gezondheid. Dat is echt een gecombineerd doel van de Green Protein Alliance... Ja, omdat zoveel pijlen wijzen op als we willen verduurzamen als maatschappij... dat plantaardige eten daar heel erg aan bijdraagt. De Gezondheidsraad zegt dat, maar ook WNF zegt dat. En het is op zoveel manieren duidelijk. Ja, en daar werken wij graag voor. Uh, geven jullie ook informatie en educatie aan bedrijven? Want misschien wat jij nou net allemaal vertelt... weet niet elke voedselproducent dat? Ja, precies. En daarom zijn we denk ik ook van waarde. Omdat er heel veel kennis bij ons zit... op het gebied van gedragsverandering, woordvoederschap. Hè. Ze praat je naar buiten toe. Maar ook monitoring en ook het netwerk... waarop we dus kunnen ondersteunen. Ja, nou had je het net over bijvoorbeeld een klein bedrijf. Zijn er ook hele grote, ja, ik noem bijvoorbeeld maar supermarkten... want dat zijn toch voedselaanbieders. Zijn die ook lid van jullie? Of zijn er al supermarkten die lid zijn? Ja, zeker weten. En dat dat is uh, mijn expertisegebied. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Nou, uh, dagelijks met supermarkten te werken. Maar we hebben echt supermarkten zoals Dirk, Plus, Lidl. Die zijn gewoon bij ons lid en daar helpen we heel veel mee. Uh, en we hebben ook de eiwitmonitor ontwikkeld. Uh, samen met Provincie Nederland. Dat is een tool waarmee we supermarkten helpen hun eiwitverhouding te meten. En daar doen alle supermarkten van Nederland aan mee. Dus we werken voor onze leden. Maar we hebben ook nog... Activiteiten die eigenlijk voor heel uh, het bedrijfsveld in Nederland uh, relevant zijn. Bedrijven zijn de leden, maar die partners, je noemde er net iets van. Wie zijn nou precies de partners? Wat, wat is hun bijdrage? Nou, er zijn natuurlijk veel meer maatschappelijke organisaties... zal ik dan even extra aandacht geven... die zich ook inzetten, dan wel deels, dan wel volledig... op die eiwittransitie. Nou ja, ik noemde net al, Wakker, is natuurlijk een organisatie... die daar heel erg van belang is, maar ook ProVetch Nederland. Dat is echt een onderzoeksorganisatie... die zich ook heel erg inzet op onderzoek doen naar bijvoorbeeld de gezondheid van vleesvervangers. En zij tonen dus aan dat vleesvervangers in hele vele mate gezonder... dan wel even gezond zijn als hun dierlijke tegenhanger. Nou, dat soort onderzoek is superbelangrijk. En daar werken we dus ook vaak mee samen... om te zorgen dat de informatie die er door deze partijen opgedaan wordt... ook bij iedereen bekend is. Uh, er is nog één ander punt wat ik even met je wil doornemen. Denk je dat er voldoende bewustwording is onder uh, de maatschappij, onder de kopers van voedingsproducten, dat ze beter plantaardig kunnen kopen en zijn ze ook aantrekkelijk? Hoe kunnen we het kopen, het produceren hebben we het over gehad, het aanbieden hebben we het over gehad, maar hoe kunnen we het meer kopen? Die gedragsverandering. Ja, dat is natuurlijk de grote uitdaging. Ik, ik denk... vraag het aan de ja. expert, dus vooruit maar. <laughs> ja, als ik het gauw ei had, had ik het graag met je gedeeld, maar wat vooral belangrijk is dat er eigenlijk twee richtingen zijn. Ik denk dat elke expert zou zeggen... nee, er is niet genoeg bewustwording. Maar ik denk ook dat het voor een heleboel mensen... niet kan om ze alles te laten weten over het voedselsysteem. Die gaan er gewoon vanuit dat dat wat in de supermarkt is... goed genoeg is. Dus het is de verantwoordelijkheid voor een deel van de supermarkt... en de overheid om te zorgen dat de producten die er liggen... van dusdanige kwaliteit zijn. Dan wel hè, de ingrediënten, maar ook ecologisch gezien. Um, en waar het kan, wil ik de consument absoluut ook meenemen... in dat het gezond en relevant voor hen is. Maar ik denk dat er ook heel veel te doen is... op het als supermarkt gewoon veranderen. En de consument niet altijd vragen... je moet dit, je moet dat. Dat is heel moeilijk. Als consument wil je gewoon doen wat je kan... en doen wat je kent. En... Um, en ik denk dat het voor de maatschappij wel belangrijk als onderwerp is... omdat heel veel ecologische problematiek daaraan hangt... aan hun consumptiegedrag. Maar dan moet het nog steeds vanuit verleiding. Ik zou ze niet alleen maar willen vertellen... Hé, het moet vanuit je moreel kompas. Nee, het moet gewoon verleidelijk, aantrekkelijk. Het moet gewoon ah, leuk, lekker. Ja. En dat kan heel goed met groenten. Dat kan met peulvruchten. Dat kan met een beetje mixen. Dat kan met sommige vleesvervangers. Dat kan voor sommige mensen ook al heel goed met havermelk. Of, wat ik al eerder zei, gewoon met de allen aan de pindakaas. Mij ook prima. Dus zijn Mooi, veel mogelijkheden. Ik vind het mooie laatste woorden. We gaan voor de verleiding van meer plantaardige eiwitten. En we hebben gesproken over de Green Protein Alliance. En Jesse van Hattem, je hebt het prima uitgelegd. Heel hartelijk bedankt. Missing every branch and every telephone wire. Bye bye balloons go higher No time for tears, no time to cry. Goodbye. Up up and away like a calculator fly. Bye bye balloons go high. Orange, red, and blue, and everyone for you Passing like wishes through clouds Purple, green, and white, higher than a kite Pressure builds up as it rise No time for tears, no time to cry goodbye Pop up, up and away, like a calculated move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 Net de sneeuwweg gaan we over de regen klagen. Cindy Loper en Who Let In The Rain. En daarvoor Ryan Adams, hij zei dag dag tegen de ballonnen. En dat was de late avond van dinsdag 13 januari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met de Alfred Blokhuizen. Houdt voor de inhoud onze website, de lateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Gilbert O'Sullivan blijft nog even bij. Fijne nacht. Even though you haven't gone yet, I'm missing you already. I'm missing you already. Say nothing of the times up ahead when I'm lying in my bed and I pray that soon It's not that You